12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der de Putten. Goedemiddag. Honderden mensen opgepakt in Tibet. Van Vollenhoven wil wel degelijk prins worden, zegt de historicus. En tijdens bezit niet negen, maar twaalf tekeningen van Raphaël... Het weer bewolkt in het hele land kans op buien. Het wordt 16 graden in het noorden tot 21 in het zuidoosten. Morgen vooral in het oosten bewolkt in een bui. In het westen breekt smiddags de zon door. Het wordt morgen een graad of 16. In het weekend is het vrij fris, graad of 17. Zaterdag zon- en stapelwolken. Zondag meer bewolking en kans op regen. Vanuit de Tibetaanse hoofdstad Lhasa komen berichten over een golf van arrestaties. Volgens de Amerikaanse radiozender Radio Free Asia zijn zeker 600 mensen opgepakt. En dat zouden ooggetuigen zijn van twee zelfverbrandingen. Correspondent Wouter Zwart in Peking. Eerst maar eens Wouter, wat is er bekend over die zelfverbrandingen? Uh, dat gaat over afgelopen weekend. Toen hebben twee jonge mannen zichzelf in brand gestoken. En dat gebeurde pal voor de beroemde Jokham-tempel in het centrum van Lhasa. Dat is een plek waar het altijd heel erg druk is. Dus er zijn inderdaad heel veel getuigen bij geweest. En ja, dit, dit maakt deel uit van een reeks die nu al meer dan een jaar duurt... waarin uh, volgens sommige organisaties al zeker 35 Tibetanen... zich in brand hebben gestoken op verschillende plekken in Tibetaanse uh, gebieden. Uit protest steeds over wat zij de bezetting van hun land en onderdrukking van hun volk noemen door de Chinese overheid. Nou zegt Radio Free Asia, ja, daar zouden 600 ja, ooggetuigen zijn uh, gearresteerd. Is dat ja. getal nog op de een of andere manier te verifiëren? Ja, dat is een heel terechte opmerking die je daar plaatst. Buitenlandse journalisten zijn namelijk niet welkom in Tibet. Uh, dat is een verboden gebied. En dus kunnen wij of andere journalisten niet onafhankelijk controleren... of die arrestaties ook echt kloppen. Uh, wel zeg ik erbij dat Radio Free Asia over het algemeen... heel goed geïnformeerd is over Tibet. Ze hebben daar, uh, naar eigen zeggen, uh, veel en betrouwbare contacten. Maar los even van Free, uh, Radio Free Asia... Uh, er zijn de afgelopen uh, maanden ook echte bevestigingen wel gekomen... uit deze regio's... Uh, en zelfs ook beeldmateriaal is er opgedoken van zelfverbrandingen uh, in Tibetaanse regio's. En ook wel een beetje uit de reacties en de maatregelen van de Chinese autoriteiten natuurlijk... kun je ook wel opmerken dat we hier echt te maken hebben... met een hele serieuze, ernstige reeks van, van incidenten en onrust daar. Want wat zou je met 600 arrestaties van ooggetuigen willen voorkomen? Nou ja, dat er nog, nog veel gebeurt. Hè, dat, er, dat er nog meer van dit soort acties kunnen plaatsvinden. Men wil eigenlijk proberen om een soort clampdown uh, op het gebied te krijgen... de rollen uh, te overwinnen. Uh, wat ik moet zeggen is dat er gisteren zich ook weer... Uh, een moeder van drie kinderen in brand zou hebben gestoken... in de provincie Sichuan, dat ook een, een, een Tibetaans gebied is. Maar um, de Dalai Lama bijvoorbeeld heeft hier zelf nog niet op gereageerd. In het algemeen heeft hij dat al wel gedaan. Hij noemt uh, de, de, de, de zelfverbrandingen, uh, keurt hij af. Hij zegt dat is niet goed om te doen. Maar hij zegt ook, het geeft wel aan... Uh, deze de wanhoopsdaden, hoe verdrietig en hoe gefrustreerd de Tibetanen er zijn. En dat is nou precies natuurlijk ook hetgeen waarvan de Chinese overheid zegt: dat is opruiming. China noemt deze zelfverbranding een soort van terroristische daden en houdt de Dalai Lama daar mede verantwoordelijk voor. Duidelijk. Correspondent Wouter Zwart in Peking. De omstreden dodenherdenking in Vorden van dit jaar... komt in hoge beroep voor de rechter. De gemeente Bronkhorst wilde op 4 mei ook stilstaan... bij de graven van Duitse militairen. Maar dat werd door de rechter verboden... in een zaak die was aangespannen door Federatief Joods Nederland. Bronkhorst en ook andere gemeenten en burgemeesters... willen nou weten hoe ze in de toekomst moeten omgaan... met het programma op 4 mei. En ook willen ze weten in hoeverre de rechter... zich mag bemoeien met gemeentelijke zaken. Pieter van Vollenhoven wilde, anders dan hij zelf altijd heeft gezegd... midden jaren 60, wel degelijk de titel van prins krijgen. Dat schrijft historicus Wilfred Scholten... in een biografie van oud-premier Barend Biesheuvel. Toen Beatrix en Klaus in 1966 waren getrouwd... ging Van Vollenhoven langs bij Biesheuvel, historicus Scholten. Volgens de aantekeningen in zijn agenda, want hij hield Biesheuvel heel goed bij... zei hij letterlijk zoiets van... Klaus wel en ik niet, discriminatie... En dat is eigenlijk heel anders dan, dan het tot nu toe werd voorgesteld in de, in de geschiedenis. Namelijk dat hij helemaal uh, uh, niet gelobbyd had om prins te worden. Het is niet doorgegaan uh, uiteindelijk en door zijn huwelijk met prinses Margriet... werd Pieter van Vollenhoven in 67 de eerste burger aan het Nederlandse Hof. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Verschillende oud-bewindslieden moeten volgende week voor een commissie van de Eerste Kamer verschijnen. De commissie doet onderzoek naar privatisering. Maandag begint de Kamercommissie met openbare gesprekken. De eerste dag komen oud vicepresident president Cienk Willing van de Raad van State, ser-voorzitter Kan en rekenkamer-president En later in de week zijn dan de oud-ministers Salm, Brinkhorst, Jorretsma en Vermeend opgeroepen. De Eerste Kamercommissie bekijkt wat twintig jaar aan privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten heeft opgeleverd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het spoor en de energiemarkt. Het Tijdersmuseum in Haarlem heeft in zijn collectie drie tekeningen van de Italiaanse schilder Raphaël ontdekt. Ze werden eerst aan leerlingen van hem toegeschreven, maar na uitgebreid onderzoek blijken ze toch van Raphaël zelf te zijn. Verslaggever Joris van der Kerkhoff praat erover met de conservator van het museum, Michiel Pomp. U mag er zeker niet aan zitten. U mag er niet aan zitten, nee, dat klopt. Maar ze hebben een mooi passepartout en daar mag je wel aan zitten, hoor. dat kan wel. Oké, okay, nou, <tie> wat zit er in het midden van het passepartout? Dit is een van de drie uh, tekeningen uh, die u ontdekt hebt. Welke is deze? Dit is um, uh, Joshua spreekt tot de Israëlische stamhoofden in Sichem. Het is een voorstudie voor een van de uh, decoraties in de loggia van Rafael in het Vaticaan. En die lagen hier gewoon ergens in het gebouw? Nee, ze lagen niet ergens in het gebouw. Ze lagen in het depot, um, in, in, in de kluis, in het depot... Uh, met de andere tekeningen, onze Italiaanse tekeningen. Um, en de toeschrijvingskwestie was al, is al langer gaande... maar het is een tekening waarvan men dacht... dat hij van een leerling van Rafael was, van Gian Francesco Penny. Um, maar recent onderzoek voor de komende tentoonstelling... hier in het Einders museum, die gaat plaatsvinden in het najaar, in september... Um, heeft uitgewezen dat dit toch een origineel werk is van de meester. En hoe kom je daar dan achter? Uh, nou, met mijn collega in Wenen, Achim Gnan... hebben wij de laatste twee jaar intensief onderzoek naar Rafael gedaan. En hij al heel veel langer. En uh, we weten gewoon uit de bronnen, om te beginnen al... dat uh, Rafael de tekeningen voor die loggia zelf maakte. En dat zijn leerlingen de schilderijen uitvoerden daar. Maar de bronnen zeggen al dat hij de tekeningen maakt. Dat is één. En twee is, als je dan goed kijkt naar een tekening als deze... hij is een beetje beschadigd in de loop der tijd... maar als je goed kijkt, dan kun je heel goed zien... dat die figuren op een fantastische manier... heel verschillend individueel zijn weergegeven. Ja. En dat is iets wat die leerlingen... Eerlijk gezegd, niet, die waren niet zo goed in staat om dat zo mooi te doen. U doet uw brilletje erbij op en u kijkt er nog eens naar... en uw gezicht gaat er ook weer van glimmen, want u bent er wel enorm trots op. Ik ben er enorm blij mee. Ja, het is natuurlijk fantastisch dat de verzameling... nog weer zoveel rijker blijkt te zijn dan, dan we dachten. Ja. En, en, en betekent dat dan ook, u hebt het over rijker, maar betekent dat dan ook dat die verzekeringsmannetjes ook allerlei ingewikkelde dingen moeten gaan doen... of is het niet zo belangrijk, nee. het is vooral leuk voor het museum... en voor de tentoonstelling in het buurt. Het neiger. is fantastisch voor de tentoonstelling. Het maakt voor die financiële mannetjes in het normale leven niet uit. Wel als ze straks weer gaan reizen naar een andere tentoonstelling... dan gaat de verzekeringspremie inderdaad omhoog. Ja. Conservator van Tijders Museum Michiel Plomp... in gesprek met verslaggever Joris van de Kerkhof. De GGD, Gezondheidsdienst, waarschuwt voor het gevaar van energiedrankjes. Zijn gevaarlijk voor kinderen, wordt gezegd. Langdurig gebruik kan volgens de directeur van de GGD leiden tot blijvende schade. En daarom zou hij graag zien dat die energiedrankjes uit de supermarkt verdwijnen. Miranda Boers van het Centraal Bureau Levensmiddelen, goedemiddag. Goedemiddag. De GGD is een discussie gestart. Eh, mevrouw Boer, hoe kijken de supermarkten daar aan tegen wat zij zeggen? Nou, we zien dat toch vooral uh, een taak uh, van ouders en opvoeders. om erop toe te zien wat kinderen wel en niet uh, eten en drinken. En als wij alle producten uit de schappen zouden moeten halen. die uh, niet gezond voor ons zijn. of uh, wanneer we er te veel van eten. zoals uh, nou ja, koffie, cola, chips, candy bars, noem het allemaal op. ja, dan is het eind een beetje zoek. Een beetje onzin discussie waar de GGD mee begint. Nou, ja, Ik denk wel dat het zinvol is om bij ouders en bij kinderen bewustzijn bij te brengen... dat uh, dat soort drankjes uh, niet op de jonge leeftijd genuttigd moeten worden. Maar ik denk niet dat dan de oplossing is om ze dan maar van de schappen te, te halen. Of misschien een waarschuwing erbij, pas op, gevaarlijk voor kinderen? Ja, dat, dat zouden de, de fabrikanten bijvoorbeeld op een plikje kunnen zetten. Maar ja, ik weet niet of kinderen zich daar uh, door zo'n simpele oplossing tegen laten houden. Ik denk eerder dat, uh, dat ouders dat uh, goed uit moeten leggen. Het is geen taak voor de supermarkten? Nee, niet om die producten uit de schappen te schappen te halen in ieder geval. Maar u heeft toch een soort maatschappelijke, maatschappelijke verantwoordelijkheid ook. Misschien moet ze in een apart sportvak gezet worden. Ja, maar ik denk dat kinderen dat uh, dan ook heel snel weten te vinden. Ja. Dus wat dat betreft, uh, ja, energiedrankjes ergens anders neerzetten. U bent daar niet voor. Dan hebben we vanochtend nog meer ja, allerlei drankjes in het nieuws. Um, het plan van CDA-fractievoorzitter van Haarsma-Buma... om de leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol te verhogen van 16 naar 18. Dus wijn en bier en zo. Wat vindt u daarvan als supermarkten? Ja, wij, wij zijn het absoluut eens dat kinderen onder de 16 niet zouden moeten drinken. Dat, dat tonen alle onderzoeken ook aan. Uh, dus wij doen er heel veel aan om die handhaving van die leeftijdsgrens van 16 jaar ...goed op orde te hebben in de supermarkt. En waar we daarbij helaas tegen aanlopen... ...is dat er toch heel veel onbegrip nog is in de maatschappij. Niet in de laatste plaats van ouders die soms boos naar de supermarkt terugkomen... ...omdat hun kind geweigerd is om bier te verkopen... Dus we maar zien dan moet het dat 18, eens... dan ja dan dus dan We dan zien 18. dat het sowieso die 16 al uh, niet onomstreden is. Dus we verwachten dat als, wanneer je dat naar 18 jaar gaat verhogen, dat dat uh, helemaal tot uh, problemen gaat leiden. Want dan moet je zelfs kinderen die het nu mogen drinken, moet je dan gaan weigeren. Dus dat zal heel lastig worden voor de cassiaires. U zit er niet op te wachten. Mevrouw Boer, daar laten we bij. Van het Centraal Bureau Levensmiddelen. Goedemiddag. Goedemiddag. Sport. Lex Immers speelt het komend seizoen voor Feyenoord. Middenvelder van Ado Den Haag tekent in de Kuipen contract voor vier jaar. Feyenoord ziet in Immers de opvolger van Otman Bakal... die waarschijnlijk naar het buitenland vertrekt. Immers is nu nog op vakantie en zal dinsdag medisch worden gekeurd. En daarna wordt hij gepresenteerd. Het is de vijfde dag van de Open Franse tenniskampioenschappen op Roland Garros. En op het Centercore is Andy Murray bezig... aan zijn tweede ronde uh, partij tegen de VIN, Jaco Niemine... Mark Brassen zit naar te kijken. Hoe gaat het met, uh, met Murray, Mark? Nou, niet zo, uh, niet zo heel erg goed. Hij heeft uh, fysieke problemen eigenlijk al vanaf game 2, 3... aan het begin van, uh, van de eerste set, het begin van de partij dus. Uh, hij is inmiddels ook behandeld aan, uh, aan de onderrug. Hij beweegt af en toe heel erg moeilijk, kan, uh, kan nauwelijks serveren. Ik vraag me af waarom Andy Murray uh, er nog is. Hij moet zijn lichaam wel ja, toch wel redelijk goed kennen. Misschien is het een, een oude blessure die weer opspelt. Want ik bedoel, ja, als je een rugblessure hebt en je weet niet goed wat er aan de hand is... Ja, om dan door te spelen, zeker uh, als je in schouw neemt... dat we natuurlijk halverwege het seizoen zitten pas... dat zeker voor hem de belangrijke toernooien van Wimbledon... en de Olympische Spelen, allebei he, in, in, in zijn Engeland... dat die er nog aankomen, ja dan vraag je je toch af... neemt hij niet hier een enorm groot risico uh, door door te spelen? Voor zijn tegenstander Jarko Niemine is het ook een, een rare wedstrijd. Die heeft de eerste set inmiddels met, met 6-1 gewonnen. En ziet Murray af en toe wel goed bewegen... dan Murray weer niet goed bewegen. Ja, ik heb het idee dat Niemine ook niet zo heel erg goed weet... wat hij ermee aan moet. En Murray ja, hij staat er nog. Speelt, speelt in die tweede set een beetje een, ja, een alles of niets spelletje. In ieder geval heel frank en vrij. Zo van: Nou ja, God, ik ben gebaseerd. We zien wel wat er van komt. Nou, en dat. Pakt nog redelijk goed uit bij Andy Murray. Hij staat wel 3-2 achter, niet minus 40. Dus een breek alweer voor de Finn in deze tweede set. Ja, het is, het is niet goed van Murray. Maar nogmaals, ja, als hij zijn lichaam goed kent, weet wat er aan de hand is en denkt dat hij door kan spelen, moet hij het vooral doen. Maar verstandig lijkt het me niet. Dan nog even, Mark. Haasen uh, en Rus, wanneer komen zij? Ja, nou, Rus, voor Rus wordt het een hele lange dag. Vierde partij op baan 1. Daar is nog een partij tussen geschoven die nog afgemaakt moet worden. Van gisteren, Rus, dat wordt de vijfde partij. Dat, nou, dat wordt namiddag, misschien wel begin van de avond. Uh, Robin Hase de tweede partij op baan 5. Daar staat nu een dubbel op. Ja, de verwachting is toch wel dat Hazen wel binnen een uurtje... ongeveer de baan op kan tegen Mikael Juszny. We gaan het afwachten. Dankjewel, Mark. We gaan door naar de ANWB. En daar zit John Bakker. Met één file. En die staat op taal 12 van Arnhem naar Utrecht... bij Maarsbergen. Drie kilometer... Hij heeft te maken met een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. 13 over 12 hoofdpunten van het nieuws in Tibet zijn na de zelfverbranding van twee monniken in Lhasa honderden mensen gearresteerd. De gemeente Bronkhorst gaat in hoge beroep tegen de uitspraak dat Duitsers daar op 4 mei niet mogen worden herdacht. En het Museum ontdekt drie nieuwe tekeningen van Raphael. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg met lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, grote schoonmaak bij nu.nl. Alle columnisten worden daar bedankt voor hun bewezen dienst... en vanaf september gaat er nog veel meer veranderen. Hoofdredacteur Wouter Bak zo meteen aan de lijn om er wat meer over te vertellen. In het Media Forum 2 Financieel Economisch Journalisten... en dat komt ook goed uit, want er is een hoop nieuws op dat vlak... Janneke Willemsen en Joe Fase. Het gaat onder meer over de man die gisteren niet weg was te slaan uit de media. Eurocommissaris Olly Reen. Eén vandaag sprak met een goede vriend van deze Finn. En die vertelde over hoe het er bij Olly thuis aan toe ging toen zijn vrouw Hond Sisi kocht. Never, I mean never, she can come to our bed. But after a couple of days, everyone could see that Olly was sleeping there in their bed. And he tried to say that. Sisi, come here. Daddy is waiting. In de nationale nieuwsquiz, Jens de Jonge, die komt uit Amsterdam. En wilt u in de sportzomer een keer meedoen met die quiz? Uw nieuwskennis testen? Kans maken op 300 euro? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar nationale Nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is radio 1. Lunch. En we beginnen met het medianieuws van vandaag. Financieel Dagblad komt met een paar nieuwe columnisten: Martin Visser, Annemarie van Gaal, Matthijs Bouwman, Helene Mees, Nelly Kroes en Ad Scheepbouwer... klimmen vanaf deze week in de pen voor deze krant. De Deense Metro krijgt kroonprins Frederik als gasthoofdredacteur. En in juni speelt hij voor één dag de baas over de krant... die die dag in het teken staat van de Olympische Spelen. Het is wel toepasselijk omdat Prins Frederik in het Internationaal Olympisch Comité zit. Metro had al eerder beroemdheden als gasthoofdredacteur, zoals James Blunt, Karl Lagerfeld en Lady Gaga. Saga, het is de eerste keer dat een koninklijke hoogheid die taak op zich neemt. Bij nieuwswebsite nu.nl gaat nogal wat veranderen vanaf september. De columnisten zijn vanaf dan namelijk verleden tijd. Het past allemaal in de plannen van nu.nl voor de toekomst. Ik ga erover praten met Wouter Baks, hoofdredacteur van deze site. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom uh, geen columnisten meer op nu.nl? Nou, we hebben dat een, een tijd gedaan. Uh, en uh, het zijn op zich hele goede columnisten... maar we merken echt dat de bezoekers van nu.nl... Voor andere dingen komen we nu.nl, namelijk echt het nieuws hier en nu. En dat die kolonisten eigenlijk heel weinig aandacht trekken. Ja, dus, dus het bezoek bleef achter. En we concluderen eruit dat het niet is waar onze bezoeker behoefte aan heeft. Um, en een andere um, uh, aanleiding daarvoor is dat we ons nog verder willen concentreren op dat waar we goed in willen zijn. Namelijk echt het nieuws hier en nu brengen. Elk medium heeft zijn doelgroepen. En onze, onze stil is echt het nieuws hier en nu brengen. Ja. Dus... Jullie willen meer richting het harde nieuws. En uh, die columns werden toch al niet gelezen. Dus nou ja, het kwam er eigenlijk mooi uit zo. Ja, althans, ze we werden relatief uh, weinig gelezen. Dat zegt trouwens niets over de kwaliteit van de columnisten hoor. Ik bedoel, Anjan Dasselaar bijvoorbeeld. Die over ICT en rechts heeft. Ja, daar waren we op zich trots op dat we hem hadden. Uh, uh, Thijs Zonneveld over sport. Ja. Uh, hartstikke goed zeg maar. Wat we nog wel zullen gaan doen straks. Is uh, columnisten inzetten daar waar de actualiteit daar aanleiding toe geeft. En bijvoorbeeld bij het EK. Uh, dat is chronisch actueel gedurende een aantal weken. Nou, dan is het natuurlijk perfect om daar een leuke columnist bij uit te nodigen. Ja. En die gedurende die periode erover uh, te ja. laten schrijven. Gaat het überhaupt wel samen? Columns uh, op internet? Uh, bedoel, is het zo dat mensen daar toch wel naartoe gaan? Ja, bij jullie blijkbaar niet. Kijk, nou, bij ons niet. Uh, ik zou me wel heel, kunnen voorstellen, heel goed kunnen voorstellen wat bij andere media, media anders is. Hè. Ik hoorde gisteren bijvoorbeeld Laurens Verhagen, overigens de voormalige hoofdredacteur ja. van nu.nl, uh, zeggen dat hij met vk.nl, de website van de Volkskant, wel graag wil inzetten op opiniëren. Nou, dat past natuurlijk ook heel goed bij die krant. Die het debat wil aanslingeren. Die, die uh, uh, ja, wil discussiëren, zeg maar. Dus ik denk dat op zich... Uh, zou ik me kunnen voorstellen dat er heel goed een markt voor is. Ja. Uh, u bent nu een maandje bezig hè, bij nu.nl. Ja. Um, nou ja, Die columnisten, dat gaat dus gebeuren vanaf september. Wat gaat er nog meer veranderen eigenlijk? Nou op zich ben ik, uh, kon ik van start gaan met een hele vrolijke, slimme club... die iets fantastisch heeft opgebouwd waar je heel voorzichtig mee moet zijn. Het merk is van porcelijn. Uh, het is een heel succesvol, uh, hele succesvolle formule. Dus daar gaan we gewoon lekker op door. Wat wel zo is, is denk ik dat we het nieuwsgenererende vermogen... van Nu.nl zelf nog kunnen vergroten. Met name door uh, aan bronnen duidelijk te maken... Ja, dat we zo'n rechtstreekse lijn naar Nederlander zijn dat het bijna onaftroffen is. Ja. Bedoel, we hebben per maand 5,5 miljoen unieke bezoekers. Uh, er komen nog zo'n 3,8 miljoen uniek bij. Als je tabletcomputers en mobiele telefoons daar bij optelt. Dat is een fantastisch bereik. Ja, jullie willen en, weer meer eigen nieuws maken. Ja, meer eigen nieuws maken. Um, door zelf beter te worden, zeg maar. We hebben bijvoorbeeld twee politieke journalisten in Den Haag die ontzettend goed bezig zijn daar. Maar ook door. Um, door uh, misschien nog wel wat meer de boer op te gaan naar bronnen van... kijk, als je nieuws hebt en je wilt dat, dat gewoon eerlijk iedereen het weet... dan moet je eigenlijk bij ons zijn. Ja. Ja. Dus ja. zonder dat we voor worden in de briefgeving over dus, Want we zijn toch een, uh, toch een coole feit te brengen, zeg maar. Ja. Ja. Zij, als wij een rondje maken langs die columnisten... krijgen we dan allerlei boze mensen aan de lijn... of konden ze zich er wel een beetje in vinden in de beslissing? Nou, ze, hebben, ze hebben het heel, uh, elke, ik heb met allemaal uh, contact gehad. Uh, ze hebben er allemaal vriendelijk en, uh, en ook begripvol op gereageerd. Uh, sommige, die waren wel wat... Uh, nou, die hadden toch best wel door willen gaan. Andere zeiden van... Ik, uh, ik speelde toch al even met, al met de gedachte om, uh, om ermee mee te stoppen. Uh, maar het, was, het waren allemaal zeer vriendelijk. En ze begrijpen wel heel goed onze beslissing, zeg maar. Ja. Ik heb het goed kunnen uitleggen... dat we ons als hier, als nu.nl... Ja, gewoon nog beter willen focussen en concentreren op ja. daar waar we het best in zijn. En uh, dat snap ik heel goed. Wouter ja. uh, Bax, uh, dankjewel. We gaan ze toch maar even bellen of dat echt wel zo is wat hij allemaal zegt. Want het klinkt ja. allemaal wel heel erg pijs en vrede. Moet je zeker doen. Ja, dankjewel. <lacht> Oké, okay, da de Tros gaat de titel van de Belgische politieserie Flikken Antwerpen aanpassen. Hoewel Flikken goed Vlaams is voor agenten... was producent iWorks het er niet mee eens dat de Tros hun politieserie zo noemde. iWorks maakt namelijk de concurrerende series Flikken Gent en Flikken Maastricht... en claimt nu die naam Flikken. De producent heeft met succes geklaagd bij de Tros. Vanaf vrijdag staat de serie in de programma als Politie Antwerpen. Bij NRC Handelsblad en NRC Next is onrust ontstaan... over de 12,5 miljoen euro-dividend die de eigenaren van de kranten... Dat zijn de investeringsmaatschappij Nigeria en mediaondernemer Dirk Sauer zichzelf willen uitkeren. Nigeria Sauer kocht de NRC in 2010 van de persgroep. Na de overname volgde een reorganisatie, waarbij ook ontslagen vielen. De ondernemingsraad vindt de enorme uitkering van 12,5 miljoen euro gezien die ontslagen ongepast. Maar Dirk Sauer zegt dat het binnen de gemaakte afspraken valt. En NRC-hoofdredacteur Peter van der Meers bevestigt dat. Zowel de uitgever als van der Meers wilden niet bij ons reageren. Nieuwsmedia die mogen wel wat meer met de billen bloot. Ze doen nu te weinig aan verantwoording... door bijvoorbeeld in een hoofdredactioneel commentaar toe te lichten... waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Dat concludeert Harmen Groenhart. Hij is docent media en onderzoek aan de Fontys Hogeschool. Hij doet onderzoek naar transparantie van nieuwsorganisaties. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe, hoe meet je dat eigenlijk, transparantie bij nieuwsorganisaties? Uh, wij hebben gekeken naar uh, wat de nieuwsorganisaties op hun website publiceren... Aan documenten en rubrieken die we in verband kunnen brengen met transparantie en verantwoording. En dan moet je denken aan uh, documenten als mission statements, of redactiestatuten, ethische codes, uh, verwijzing naar de Raad voor de Journalistiek. En zoals je net ook al noemde, uh, de rubriek van uh, de hoofdredacteur, of misschien wel een ombudsman voor een correctierubriek. Waarom is die transparantie zo belangrijk? Voor de consumenten lezen, de luisteraar, de kijken? Um, Ten eerste is er een principieel punt, namelijk dat uh, nieuwsorganisaties zich beroepen op hun uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid. En ze zeggen: wij, wij dienen informatie- en expressiefunctie in de samenleving. Uh, en daarbij worden soms keuzes gemaakt die uh, niet voor iedereen uh, even prettig zijn. En soms worden daar ook keuzes gemaakt die achteraf niet goed lijken te zijn. Dus Zo ze zeggen ze zelf ook wel eens. Uh, dus als je beroept op dat soort belangrijke maatschappelijke functies, dan is het ook van belang dat je je daar uh, voor openstelt. En dat je laat zien dat je dat doet en dat je daarop beroept. Jullie hebben echt een lijstje gemaakt hè, wie het heel goed doen en wie, wie het niet zo goed doen. Eerst maar eens even de, de, de, de beste. Ja, we hebben dus van die uh, acht documenten en rubrieken die ik zojuist uh, noemde... Uh, hebben we van 75 uh, nieuwsorganisaties in Nederland op de website gekeken wat er gepubliceerd wordt. Um, de NRC Handelsblad en Omroep Max, die, uh, die doen het het beste. De um, NRC Handelsblad publiceert haar mission statement, het beginselverklaring uit de jaren 70... Uh, een ethische code en een verwijzing naar de raad. En heeft ook als een van de weinige media in Nederland. een, uh, een dienst. En een regelmatig bloggende hoofdredacteur. Ja, uh, want, uh, en, en wie doen het dan heel slecht? Um, wat opvalt is uh, Algemeen Dagblad en de Telegraaf. Uh, maar daarnaast ook de opiniebladen. die uh, bijna niks uh, uh, op dat vlak publiceren. Behalve Elsevier, die springt daar weer uit. Uh, en uh, de nieuwswebsites. Uh, die publiceren uh, weinig tot niks. Ja. Hebben jullie nog nagevraagd waarom dat is? Is dat gewoon een kwestie van tijd of geld of zo? Um, ja, natuurlijk. Kijk, dit is uh, onderdeel van een uh, langer uh, lopend onderzoek. Um, en een van de vragen die ik daarbij stel natuurlijk ook is van wat is het belang van transparantie en waarom wel en waarom niet. Uh, ja, sommige media die zeggen van we uh, doen dat niet want de lezer vindt dat niet interessant. Um, anderen zeggen van ja, het is te duur, bijvoorbeeld een ombudsman, uh, dat, dat kost ons te veel geld, dat kunnen we ons niet veroorloven. Um, en soms uh, zeggen ze ook van ja, wij hebben geen behoefte om interne documenten uh, te publiceren. En dan kom je dus juist op het, uh, op het spanningsveld van uh, je belangrijke maatschappelijke functie waarin je laat zien wat je doet. En uh, dat je dingen liever intern wil houden. Ja. Ik snap het. Dankjewel voor de uitleg. Harman Groenhart. hij is uh, docent media en onderzoek aan de Fontes Hogeschool. Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney heeft een enorme blunder begaan. Een heel modern lanceerde hij deze week een app waarmee zijn supporters een slogan op een foto kunnen zetten en die vervolgens kunnen delen op Twitter of Facebook. Nou, so far, so good, zou je zeggen. Maar in de app zit een enorme spelfout. Bij een van de slogans staat namelijk... A Better America... Er is dus een I in Amerika vergeten. Mensen posten nu massaal foto's... met de blunder. Het campagneteam van Romney heeft intussen aan de Washington Post gemeld... dat de app snel wordt geüpdate. Dan is hier de laatste vraag. De handvraag. De Beatles blokken. Het In Westwoud, in Noord-Holland, is een koe doodgeschoten. Van 80 meter afstand is vanuit een auto op het dier geschoten... en de politie is op zoek nu naar getuigen. In 1999 schoot Herman Brood voor het oog van de camera... vanuit een trein ook op een koe. SBS-verslaggever Willy frequent ging met de rock roll junkie naar de boer, wiens koe zou zijn geraakt. De beker voor de grootste kwajongen van het jaar... gaat uiteraard naar Herman Brood. Niets is deze kanja te gek, zelfs niet het schieten vanuit een trein. Dit was in februari in de uitzending van Toppers. Herman raakte inderdaad een koe. Hij werd opgepakt wegens vuurwapenbezit, maar dat kon hem niet schelen. Wel wil hij weten hoe het met de gewonde koe is, en samen met Willy Bort gaat hij op zoek naar deze koe. Nou, ik wil geen oude koe uit de schoot halen, maar hij beniet enorm van spijt van. Nou kijk, uh, ja, ja of nee. Ik heb niet gemikt op die koe, weet je wel. Het... Nou, kom maar, hier is die. Kijk, die boer die heeft beweerd dat, dat ik zijn koe geraakt had, want nou, hij gaf geen melk meer. Ja. Nou, hier is hij dan. Ja, dat is ik... waar gebeurd. En toen werd ik door de politie opgepakt. En we gingen hierheen, er was geen gat in de koe te vinden. Ja, maar de koe was wel helemaal van Hij gaf geen melk meer. Eigenlijk had ik op niemand gemikt, ik wou gewoon laten zien dat. dat... Een pistool te gek is. Ja, het is te gek natuurlijk. Dat snap ik ja. wel. Maar ik was er de dupe van. Ja. Nou, uiteindelijk bleek er dus weinig aan de hand met de koe. Die was in ieder geval niet geraakt. En Herman Brood en de boer legden het akkerfietsje snel bij. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Janneke Willemsen, financieel journalist. En Tjeu Vase, eindredacteur bij het Financieel Dagblad. Uh, hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. En gefeliciteerd met al die columnisten, man. Moet je me daarvoor feliciteren? Ja, dat nou, is toch leuk? Ja. Heb je even wat uh, nieuw bloed erbij en zo? Ja, nee, er zijn heel veel veranderingen gaande. Hè, sinds we een nieuwe hoofdredacteur hebben, uh, ondergaat de hele krant uh, een reeks van veranderingen. We hadden dus vandaag, uh, van de volgende week, dan een, uh, een vast nieuw team aan uh, columnisten. Ja, maar een grote naam, Nelly Kroes, uh, Scheepbouwer. Scheepbouwer, oude topman van uh, KPN. Uh, dus een echte uh, topmanager. Uh, ja, en twee oude gediende. Mensen die al langer voor onze krant column hadden... Matthijs Bouwman en uh, Annemarie van Gaal. Ja. Um, Janneke, we hadden net ook even een aanleiding van Nu.nl... Die, die stoppen met die columnisten. Uh, wat is jouw favoriete columnist eigenlijk? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Maar ik moet zeggen, als je nu aankondigt... Hè, want uh, ik hoorde net ook de naam Martin Visser vallen... En, ja. uh, ook een financieel economisch journalist. Ja, ook een financieel journalist. Die gaat ook een uh, vaste column schrijven, begreep ik, uh, voor het FD... Uh, dan kijk ik daar in elk geval heel erg naar uit. Ja. Want ik vind hem altijd heel erg prettig... en hij legt dingen echt heel helder uit. Ja, ja. Ja. Dus uh, daar verheug je op. Nou ja, die, gaat, die komt erbij. Uh, kan een krant zonder columnist eigenlijk? Nee, nee, een krant kan niet zonder columnist. Dat is toch een beetje de kraak en de smaak. Een uh, beetje de inkleuring de, van... Ja, de polemiek. En uh, je hebt zo je favorieten. Je moet je natuurlijk ook af en toe aan iemand kunnen ergeren. Dat, uh, dat, dat hoort er ook bij. Um, Nee, dat dus ja. is hard, hard nodig. Ja. Overigens vind ik dat nu.nl dus wel zonder columnisten kan. Niet dat ze zo vreselijk slecht waren. Maar als je een website vergelijkt of zo'n nieuwssite vergelijkt met uh, een krant... in een krant heb je allerlei pagina's te vullen. Heb je ook vaak een vaste plek uh, waar het makkelijk te vinden is. En uh, mijn ervaring is bij een website... dat je altijd maar met z'n allen zit te strijden om de volpagina... Uh, en dat je daar dus nog veel meer uh, je keuze moet maken. Ben ik nou een nieuwswebsite of gaat het hier ja. om uh, opinie? Dus de keuze van nu.nl is goed te begrijpen, zeg jij? Ja, wat mij betreft wel, ja. ja. In zijn algemeenheid geldt het natuurlijk voor veel kranten ook... dat die veel te veel columnisten hebben. Ik denk dat de grote kranten makkelijk op weekbasis honderd columnisten hebben. Eh, mensen bieden ook heel graag een column aan... want het is natuurlijk heerlijk om te schrijven. Je hebt een vast ritme, ja. je, het is geweldig om te doen. Ja. Dus je moet niet vreemd opkijken als welke krant dan ook. Ik denk dat die over de honderd columnisten gaan. Ja. Daar lees ik natuurlijk 90% niet van. Nee, nee, dat zijn vaak ook uh, gespecialiseerde dingen die weggestopt zijn uh, achterin. De, de, de en, dat bekennis... het en dat wordt het vaak een ja. ja. Oké, okay, nou dat is iets om op te letten misschien. We praten zo door over andere zaken. Eerst het laatste nieuws: Jan van der Putten. Radio 1, het NOS Journaal.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 In IJsland hebben twee Nederlanders een val van 40 meter van een rots overleefd. Het ongeluk gebeurde aan de zuidkust op een rots waar veel bijzondere vogels te zien zijn. Door een aardverschuiving vielen rotsblokken van de rand en vielen ook die twee Nederlandse toeristen naar beneden. En ze liggen met botbreuken nu in een ziekenhuis in IJsland. De gemeente Bronkhorst gaat in hoge beroep tegen de uitspraak van de rechter over de dodenherdenking in Vorden. De rechtbank verbood de gemeente om op 4 mei stil te staan bij de Duitse militairen op de begraafplaats in Vorden. Bronkhorst wil met dat hoge beroep antwoord krijgen op de vraag in hoeverre een rechter zich met gemeentezaken mag bemoeien. En het Tijdersmuseum in Haarlem heeft in zijn collectie drie tekeningen ontdekt van Raphaël. Eerst werd gedacht dat dat tekeningen waren van leerlingen van de Italiaanse kunstenaar uit de renaissance. Maar na uitgebreid onderzoek blijken ze toch van Raphaël zelf te zijn. En die tekeningen worden in het najaar tentoongesteld in Tijders. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De komende dagen krijgen we te maken met een wat koeler weertype. En vandaag hebben we een vrij natte overgangsdag. Vooral het noorden heeft het vanochtend ondervonden met veel bewolking en perioden met regen. En vanmiddag wordt weer regelmatig neerslag verwacht in de noordelijke provincies. Ook in de rest van het land is het bewolkt en ontstaan vanmiddag buien... waarbij vooral in Limburg ook onweer kan voorkomen. De temperaturen variëren vanmiddag van ongeveer 16 graden op de Baddeilanden tot 21 graden in Noord-Brabant en Limburg. De wind draait daarbij van zuidwest naar noordwest... en is vanmiddag meest matig windkracht 4 en bij het IJsselmeer vrij krachtig windkracht 5.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 AWB ah, en verkeersinformatie. Files op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Bij Bokstel Noord, 5 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. En door een spoedreparatie op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Bij Maarsbergen, 7 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Lunch met Jurgen van den Berg. ...mediaforum met twee financieel-economische journalisten. Janneke Willems is hier en Tjeu Fazin. alsof de duvel ermee speelt. Ik bedoel, dat wordt vaak al weken van tevoren gepland. En het komt heel mooi uit, want er zijn een paar dingen... Uh, nou ja, ...waar jullie ons maar eens even over moeten bijpraten. Eerst is er daar die Finn, waar het al uh, gisteren de hele dag over ging. Uh, bij jullie ongetwijfeld al uh, veel langer bekend. Maar ik hoorde zelfs mijn bakker over Olly Reen. Dus hij is ook bij, uh, bij ons, gewone uh, mensen, uh, doorgedrongen. Eén vandaag wist dus zelfs te melden dat zijn hond bij hem in bed slaapt. Belangrijk detail. Ja, dit was wel een primeurtje natuurlijk. Ja. Ja. En dus, begrijp jij dat, dat, dat alle interesse nu uh, naar Ren uitgaat? Nou ja, wat er gisteren is gebeurd. Hè, de Europese Commissie heeft een aantal uh, bezuinigingsplannen... van landen eigenlijk beoordeeld, zo zou je het kunnen zeggen. Uh, dus... Ja, daar moet aandacht aan besteed worden. En wie was degene die dat uh, overbracht? Nou ja, Olly Reen. Want dat is de supercommissaris die hierover gaat. Ja, en wie is die eurocommissaris nou eigenlijk? Uh, dat kwam ook wel in die reportage naar voren... Hè, dat hij eigenlijk vrij kleurloos is, zoals alle Finnen werd daar gezegd. Ik heb daar uh, lichtelijke ervaring mee, want uh, onze titel maakt uh, deel uit van Saruma Media en dat is een ja. Fins bedrijf. Ja. <laughs> cool, want het was een hilarische uitzending in, in een van dagen, omdat er iemand uh, ter tonele werd gevoerd die een vriend was van, uh, ja. van uh, Olly Reen. En die vertelde dat Olly Reen was saai, hij was boring en <laughs> hij was ook not good looking. Hè? Hij zag er ook niet al te best ja, uit. Kleurloos. Uh, ja, nou, het it zal, uh, zal je boezemvriend zijn. Uh, ja. Uh. <laughs> maar ja, het is wel een klein. Een beetje. Ik, ik kon me er wel in vinden. Uh, niet dat ik zoveel vinden heb ontmoet. Maar uh, de vinnen die dus aan ons bedrijf zijn gekoppeld. Uh, mm. Ik zie alleen de foto's hoor. En dan denk je, ja, ja dat, daar past hij zeker tussen. Zo'n ja. rijtje is dat. Ja. Wat is het voor man verder? Ik bedoel, even, even los van dat hondje en zo, maar gewoon is die... De, nee, ja, dat, ik vond het hondje eigenlijk nogal aardig. Omdat het, uh, dat, dat, dat was een vileine opmerking, ook van die zogenaamde vriend. Want hij zei van, deze man heeft dus een, een rubberen ruggegraat. Uh, hij zegt eerst, die hond mag niet in bed en drie dagen later ligt die hond uh, wel in bed. Dus hoe, hoe hard zijn nou die dreigementen van Olly Reen straks aan al die lidstaten van de EU... dat ze hun begroting op orde moeten krijgen? Nou ja... Uh, ja, denk jij was, dat het hondje de... nou echt iets zou zeggen over zijn ruggengraat? Uh, dat was de boodschap van <laughs> deze uitzending. Ja. En dat vond ik wel uh, vrij veel En natuurlijk is er aanleiding om te aarzelen. Brussel is nooit in staat geweest om begrotingsafspraken af te dwingen. En ze hebben nu een six-pack liggen. Dus zes wetten ja. die dat moeten gaan afdwingen. Nou, het is helemaal niet ja. zo gek om sceptisch te zijn over de mogelijkheden om dat af te, om dat af te dwingen. Ik, ik, ik zag gisteravond uh, Emiel Roemer bij Oog in Oog bij Sven Kokkemans en die zegt gewoon keihard van, nou, als ik het straks voor het zeggen krijg, uh, die 3%, het zal mij uh, ja, nou, ik zeg het even in mijn woorden de reet uh, Maar dat zei hij ongeveer wel, want hij zei, ja, uh, ik, ik heb nog nooit gezien dat ze boetes uitdelen. Hoe kijkt naar Spanje, Italië, Griekenland. Nee, ja, lijkt me het lijkt nou niet zo gelijk. heel erg handig, eerlijk gezegd, om uh, daarop af te stevenen, om te kijken of ze wel of niet een boete zullen gaan uitdelen. Uh, Ik denk dat waar het vooral om gaat met dat begrotingsrecord is toch ook een heel groot deel uh, van de overwegingen is uh, de onrust op de financiële markten. En uh, ik denk dat zo'n uitspraak van, uh, van Roemer... stel dat hij dan echt zou zeggen... Hè, mm -hmm. van, uh, nou ja, leuk joh, Brussel kan mij het schelen... die 3%, wij doen lekker acht. Nou, hij denkt We dat je wil, uh, hij denkt dat je kan overtuigen daar... dat het nu tijdelijk even uh, gewoon opgehoogd moet worden. Dat is wat Roemer zegt. Ja, nou... Ik denk dat dat op de financiële markten nogal wat consequenties gaat hebben. Mm. En uh, dan krijg je dus weer die problemen dat uh, landen niet uh, kunnen herfinancieren. Dat die rentes gaan oplopen mm. en dat de problemen verder oplopen. Dus het gaat denk ik uh, hier heel erg om je taalgebruik. Uh, als je nou in elk geval gewoon ervoor gaat en uh, zegt van... nou, wij houden ons daaraan, dan blijf je kredietwaardig... en uh, dan hou je die financiële markten onder controle. Jan Kees de Jager, de minister van Financiën... is gisteravond bij Knevelen van de Brink. en Die zei met name over, want dat hypotheekrenteverhaal. dat is natuurlijk al jarenlang een, een hete aardappel die maar doorgestuurd wordt. Nou ja, goed, daar wordt dan nu eindelijk wat aan gedaan. Uh, en hij zei, ja, wij doen dat omdat we dat zelf ook graag willen. Hij, hij probeerde eigenlijk een beetje daar duidelijk te maken van... Het is echt niet zo dat, dat dat vanuit Brussel alleen maar ingegeven wordt. Nou ja, ik denk dat de regering uh, gedwongen is. Hè, want zowel CDA en VVD zeiden natuurlijk tot voor kort... dat er absoluut niet te praten viel over die hypotheekrente aftrekken. Er was overigens al een beetje aangemorreld. Nu wordt er nog meer aan gemorreld. Um, uiteindelijk zal er toch een heel pakket gevormd gaan moeten worden. Er liggen ook plannen voor die veel breder gedragen worden. Niet alleen over die hypotheekrenteaftrek gaan... maar ook over de huren, de huursubsidie, mm. de, de, de corporaties. Dat geheel heeft natuurlijk voor een enorme stagnatie gezorgd. Ja. En, en daar zal de jager iets aan moeten gaan doen. Ja. Jullie zitten allebei in deze sector. Om dit ook uit te leggen aan, uh, inderdaad, wat ik zei, die bakker van vanochtend... Uh, dat lijkt me toch nog heel lastig hoor. Want uh, de publieke opinie is toch echt zo van. Ik nou, denk uh, dat de bakker juist heel vaak heel uh, goed begrijpt. Ja, uh, de bakker misschien nog wel. Dat, ja. uh, dat als je 3% meer uitgeeft. of uh, eigenlijk. Uh, het is nog een bedriegelijk uh, cijfer. Uh, de media sneeuwt dat vaak onder, want we hebben het over 3% van het BBP. En als we het hebben, dat betekent in feite dat je 6% meer uitgeeft... dan je binnenkrijgt als overheid. Omdat de overheid de helft van het BBP voor zijn rekening neemt. Ik weet niet of dat nog allemaal te volgen is, maar het is eigenlijk vrij simpel. Dus als je naar een grootstekort van 5% BBP gaat... geef je al 10% meer uit... Dan je binnenkrijgt. Ja, ja. Iedere bakker begrijpt dat je niet 10% meer kunt uitgeven nee. dan je verdient. Nee. Maar toch, als je alle uh, opiniepeilingen ziet... Uh, ook al als het gaat over Europa... Uh, de, de tendentie is toch, denk ik, onder het volk... van nou ja, uh, laat ze zich met lekker met hun eigen zaak bemoeien. En uh, wij doppen onze eigen boontjes wel. Ja, ik denk dat de meeste gewone mensen... Hè, die niet in de financiële sector werkzaam zijn... Uh, niet zo heel veel met Europa hebben. Al voor de crisis niet. En nee. ja, dan breekt er een crisis uit. Dan zie je ineens alleen maar de nadelen, terwijl de voordelen er natuurlijk heel erg zijn. Ja, uh, ja dat, dat snap ik ja. dus wel. Ja. Jullie blijven er gewoon over publiceren om het, om het ons uit te leggen. En, en dat is goed ja. ook. Um, even over die verantwoording van de kranten. Daar hadden we het net over. Hè. Uh, is, dat, is die noodzakelijk? Janneke, Vind jij dat? Nou, ik hoorde net ook in dat itempje... Uh, die uh, meneer die dat onderzocht had zeggen... dat uh, uh, er ook wel eens gezegd werd... ja, lezers zijn er niet in geïnteresseerd. En uh, nou, eigenlijk denk ik dat ook... Ik vraag me af uh, waarom ik als lezer moet ik dan iedere keer uh, een afweging maken... Of, zij, of die krant zich wel aan zijn eigen journalistieke principes heeft gehouden. Dat weet ik niet. Maar je kan bijvoorbeeld wel als, als hoofdredacteur... en het gebeurt natuurlijk bij NRC Next en zo doen ze het wel. NRC Handelsblad ook trouwens. Volkshand doet het ook wel wat meer. Uh, de, de omstandigheden waaronder waar zo'n artikel tot stand is gekomen uitleggen. Ja, ik denk dat je dat niet per se hoeft te doen, want ik vind dat de taak van een journalist is... om zelf de dingen uit te zoeken en het vervolgens beknopt over te brengen... aan een lezer of een kijker zodat die niet zelf altijd onderzoek hoeft te doen. Ja. En dan mag je ervan uitgaan dat dat gewoon uh, onafhankelijk en feitelijk gepresenteerd wordt. Maar nee, ik ben het volstrekt met je oneens. Ik denk ook dat het behoefte bij de lezers en kijkers heel erg is. Naar... Er wordt veel kritischer naar de journalistiek gekeken. Zoals er kritischer gedacht wordt over alle autoriteiten. Heel veel, dan gaat het over de Europese Commissie in Brussel, over de rechter. Mensen kijken ook kritischer naar journalisten. Dus je moet daar, je moet daar iets mee. Je, je moet dus vertellen welke keuzes je hebt gemaakt. Waarom kies ik voor een bepaalde foto? Waarom kies ik voor een bepaalde kop? Uh, waarom koos NRC voor een bepaalde opening over Friso of de Volkskrant? Uh, ik ben het wel met een je eens dat macht, daar meer aandacht voor, aandacht voor is. Maar ik vraag me af of je als lezer daar nou iedere dag mee bezig wilt zijn. Moet je dat dan bij elk artikel gaan vermelden? Of is het inderdaad genoeg om het gewoon ergens op je website te vermelden? Nou, je, moet, je moet het doen bij die, uh, bij die stukken die vragen oproepen. En uh, er is snel 1% van de stukken die vragen oproept. En dat zijn natuurlijk vaak wel die 1% meest spannende stukken. Uh, dus ik denk zeker dat, uh, dat er meer verantwoording af moet gelegd worden. ben ik minder somber dan de man die de onderzoeken van, uh, van de Fontys Hogeschool. Want ik zie eigenlijk op heel veel gebieden dat, uh, dat kranten meer verantwoording afleggen. Dat, dat was toch een tijdje terug ook een plan om uh, bijvoorbeeld ook van journalisten dan inderdaad te vragen van nou, wel, welke politieke partij hang je aan? Uh, uh, wat, wat doe je verder Ik nog? Ik denk Want, dat in als jij uh, zit je een volkswagen hey, tegenover Telegraaf afzet, dat je daar wel een bepaald gevoel bij nou, hebt. Maar moet je dat als lezer inderdaad misschien wel weten van, van, van, van kranten? Nou, van kranten weten we een beetje wat, wat, hun, wat hun DNA is, maar <lacht> moeten we dat ook van de, van de schrijvers weten? Uh, nou, ja. ik, ik vind het wel, uh, wel. kennelijk wel. Ja. Ik heb uh, vijf of tien, uh, nou, als iemand meer dan vijf jaar geleden, toen of een HP de tijd werkte, hebben wij een keer een onderzoek gedaan naar politieke lidmaatschap van columnisten. Ja. En dat bleek nog in aantal gevallen heel lastig, want een aantal columnisten wilden het niet zeggen. Maar uh, toen merkte je toch al dat er ook de algemene trend was dat men dat wat vaker openheid overgaf. Maar het leverde toch wel een vrij verrassend, misschien ook een niet verrassend resultaat. Want de best vertegenwoordigde partij onder de columnisten was de Partij van de Arbeid. Um, maar ik vond het toch frappant dat een aantal mensen... helemaal die vraag niet wilden beantwoorden. Dat vind ik eigenlijk kwalijk. Dan vind dat... je het belangrijk om dat te weten? Van ja, de... ja, weet je wat het is? Ik denk van, tuurlijk, als mensen die informatie willen hebben... dan moet je dat uh, geven. Dat, want waarom zou je dat nou per se geheim willen houden? Het is toch ook geen probleem om het wel te publiceren. Ik vind alleen dat het niet per se gepubliceerd hoeft te worden... Uh, ik bedoel, standaard. Hè? Uh, en tegelijkertijd, wat ik vind met deze ontwikkeling. van. Inderdaad, er wordt steeds kritischer gekeken naar journalistiek. Uh, maar er wordt ook steeds kritischer gekeken naar uh, banken. Uh, en uh, weet je, niets is meer zeker. Je moet ook zelf nu voor je pensioen gaan zorgen. Waar dat eerder altijd nog. Uh, ik zeg al. Uh, leek het nog zeker te zijn. En nu moet je ineens alles. Dus je kan niet eens meer normaal de krant lezen. Want dan moet je eerst je gaan verdiepen in de achtergrond van... wie heeft ja. dit geschreven? Ja, ja ik wil gewoon een, een leuk stuk lezen ja. in de krant. En, en zegt het eigenlijk iets? Ik, bedoel, je, nou, ik noem maar even het voorbeeld. Het gaat over de omroep ook heel vaak, hè, te links of zoiets. Nou ja, als je dan kijkt, bijvoorbeeld de val van Job Cohen... is dan ingezet bij een rubriek waarvan uh, anderen wel eens zeggen... Van, ja, dat, is, dat is misschien wel iets te links. Het zegt heel vaak niks, maar ik vind het vaak leuk om een beetje te weten. Omdat als ik een columnist volg dan ben ik ook benieuwd of hij een politieke agenda heeft. Het was, om maar een voorbeeld te noemen... Uh, Ronald Plasterk was columnist bij de, bij de Volkskrant... en even later was hij minister en was bijna lijsttrekker geweest. Ja. Uh, dus die heeft die column als, uh, in de Volkskrant echt gebruikt... als een, als een podium om ja. zich te profileren. Ja. Oké, okay, nou, uh, duidelijk. <laughs> Dank jullie wel. Snel terug, want er is misschien wel weer allerlei financieel nieuws. Uh, Janneke Willemsen en Thierry Fase waren dat. Zometeen Jens de Jonge die gaat meedoen aan de Nationale nieuwsquiz, Komt uit Amsterdam. En wij draaien een liedje van de Radio 1 CD van deze week. Roemer heet de zangeres haar tweede album, Boys Don't Cry. En we draaien daar een liedje van. Ja, dat is wel mooi, want het origineel komt namelijk uit... de black exploitation film Shaft, begin jaren 70. Dit is film.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 the brothers got plenty of cash tricks on the corner gonna see to that some like to smoke and some like to blow some are even strung out on a fifty dollar jump some are trying to ditch reality by getting so high Say van Isaac Hees, want die maakte al die muziek toen voor chefs. Dit is dus de 2012-uitvoering van dit nummer door de zangeres Rumor. Haar stem wordt wel eens vergeleken met die van Karen Carpenter. Nieuw album van eruit, dat heet Boys Don't Cry en dat is de radio 1 CD voor deze week. We gaan uh, de Nationale Nieuwsquiz spelen. 80 punten staat er nog steeds in de boek. Ik weet nog hoe het ging. Je uh, tweede Pinksterdag, die man die, die toen die punten neerzet, was een beetje ontevreden. Hij zei ja, 80, 80 is dat wel genoeg. Maar voorlopig staat hij nog vier aan kop. Maar Jens, de Jonge uit Amsterdam, gaat proberen dat karretje de poep in te rijden. Dat is een mooie wieleterm namelijk. 29 jaar. En uh, wat doe je, Jens? Ik uh, ben uh, asset manager voor een uh, vastgoedbeheerorganisatie. Dus ik doe het commerciële beheer van uh, kantoorgebouwen. En wat betekent dat dan? Moet je die proberen te verkopen, te verhuren? Nee, we hebben, ik heb, de huurders zijn feitelijk mijn klanten, dus de gebruikers van de kantoorgebouwen. En daarnaast staat er her en daar uh, wat leeg. En je moet zorgen dat daar weer nieuwe gebruikers voor komen. Ja, precies. oké. Okay. En dat valt nog niet mee, hè? Er staan heel ja, wat kantoorgebouwen. We doen, doen hard ons best. Ja, oké, okay, nou goed, uh, dat moet je ook hier doen. Uh, eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. Nieuws, Chris. In sommige gebieden hebben we goede vooruitgang geboekt. Ik kan zeggen dat de medicijn is beginnen te werken. Maar dan moeten de lidstaten wel luisteren naar de adviezen uit Brussel. Vandaag is er een referendum over de deelname van Ierland aan het Europese begrotingsverdrag. Als je dit alleen aan de lidstaten geeft, kan ik je vertellen dat geen geen veranderingen zullen plaatsvinden. De commissie geeft ongeveer een waarschuwing af van: we zetten het stoplicht op groen, maar ga niet voor dat stoplicht staan wachten. Je moet wel doorrijden. Ja, de Europese Commissie heeft een ranglijst samengesteld van Eurolanden met een zwakke economie... die hervormingen moeten doorvoeren. Welk land staat bovenaan en is volgens de commissie het kwetsbaarst? Griekenland. Dat is niet goed, het is Spanje. De Europese Unie liet weet bereid te zijn om Spanje mogelijk meer tijd te geven... om het begrotingstekort terug te dingen tot maximaal 3%. Vraag 2. De Europese Commissie heeft ons land opgedragen om een bepaalde regeling... geheel of gedeeltelijk af te schaffen, die te maken heeft met de woningmarkt. Welke regeling is dat? De hypotheekrente aftrekken. Dat zou je moeten weten inderdaad. Hè? Uh, en dat is goed. De commissie waarschuwt voor de hoge huizenprijzen... die mede het gevolg zijn van de aftrekbaarheid... bij belastingen van de hypotheekrente. De EU zegt dat Nederland een implosie van de huizenmarkt... zoals in Spanje en Ierland moet voorkomen... door stapsgewijs een eind te maken... aan de gunstige fiscale behandeling van hypotheken. Vraag 3. Een kop uit de krant. En uh, we gaan hem ook uh, voorlezen natuurlijk. En uh, geven nog drie mogelijkheden waar die over zou kunnen gaan. Aan jou de taak om te raden welke van die drie dat is. Die kopluiders volgen, dat moet echt beter straks. Dat moet echt beter straks. Gaat dit over één, veel eindexamenkandidaten weten nu al dat ze een herexamen hebben. Twee, het Nederlands elftal won gisteren in een matige wedstrijd met 2-0 van Slowakije. Drie, de Europese commissie heeft goede hoop dat de eurocrisis met succes wordt bestreden. Dus dat moet echt beter straks. Ik denk uh, twee over het Nederlands elftal. Is goed, kop uit NRC Next. Nederland speelde niet heel goed, maar won wel met 2-0. Vraag 4. Nederland kwam op 1-0 door een eigen doelpunt. Raphael van der Vaart scoorde het tweede doelpunt. Hij kwam in de 52e minuut in het veld. Voor wie? Voor Snijder. Dat is goed, want die viel geblesseerd uit. Kreeg een schop tegen zijn enkel. Zijn blessure valt mee. En ook Joris Matthijsen zou voorspoedig herstellen van zijn hamstringblessure. Mogelijk dat hij Denemarken zelfs haalt. Vraag 5. Een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Na even verrassing en slikken uh, heb ik er zin in gemaakt. En het is ook gewoon echt leuk geworden. Uh, Jolande Sap. Ja, dat is goed. Gisteren was het laatste lijsttrekkersdebat van GroenLinks... waarin Tovik Diebi en Jolande Sap tegen elkaar opnamen. Vraag 6. Wanneer wordt bekend wie bij GroenLinks dan de lijsttrekker is geworden? 21 juni. Is dat een gok of... Uh, dat is een gok. Ja. <laughs> dat is namelijk niet goed. Het is woensdag 6 juni. Um, we gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten. Die moet je ook echt nog wel even binnenslepen. Tenminste, zo hoog mogelijk scoren in deze laatste vraag. Aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. We willen graag weten wie hier wordt bedoeld. En als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik maakte veel vlieguren met mijn vrienden. 3. Mijn verjaardag is toevallig altijd op Koninginnedag. Stop, Pieter van Volhoven. De andere aanwijzing. Bij rampen en grote ongelukken was ik steeds snel ter plaatse... En volgens Biesheuvels aantekeningen wilde ik prins worden. Het is inderdaad de meester Pieter van Vollenhoven. Deze vrije tijd speelt hij graag piano. Met zijn vrienden Pim Jacobs en Louis van Dijk vormde hij jarenlange trio De Gevleugelde Vrienden. Dus vandaar die, uh, die vlieguren. En um, zijn verjaardag is op Koninginnedag, 30 april. Um, we komen op een totaal van zeven. Dat betekent dat er zometeen twaalf vragen goed moeten zijn om over die 80 punten heen te komen. Dat, uh, dat zit er gewoon in. Dus het wordt spannend zometeen. Deel 2 van de quiz.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 Maar als het aan het CDA ligt, dan wordt die leeftijdsgrens verhoogd naar 18 jaar en ouder. Er zijn trouwens al meer partijen die zich daarover uh, zorgen hebben gemaakt. Uh, dat zou in ieder geval voor moeten zorgen dat er jaarlijks minder jongeren in het ziekenhuis belanden wegens coma zuipen. Wat vindt u, eens of oneens met die stelling? De verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 moet verboden worden. Sms staat naar 7070, kost wel 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. www.stand.nl is een website, daar kunt u ook uw eens of volgende eens achterlaten. En als u twittert, doe het dan met Hekje Stam. We zijn terug bij Jens Jonge, 29 jaar uit Amsterdam. 12 moet het er in ieder geval goed zijn om over de 80 heen te komen. Nou ja, dat zit er gewoon in. Gaan we het best doen? Dat kan. 90 seconden de tijd. Als je het antwoord niet weet, pas roepen. Het beste is natuurlijk gewoon om het antwoord te geven. En een van de regels is ook de vraag, gewoon uit laten stellen. Dat kan ja. iedereen het goed volgen. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsbris. De GGD wil dat wat voor soort drankjes uit de supermarkt verdwijnen? Energydrink. Dat is goed. Het Britse Hoge Rechtshof heeft bepaald... dat welke zweet mag worden uitgeleverd aan zijn thuisland? Pas. Julian Assange, de Colombian Colombiaanse guerrilla-beweging FARC... liet gisteren een journalist vrij uit welk land? Frankrijk. Goed. De president van welk land zegt dat zijn land het recht heeft... uranium te verrijken tot 20 procent? Iran. Goed. Welke schaker heeft zijn wereldtitel geprolongeerd? Anan. Dat is goed. Welke SP'er gaat volgens Emiel Roemer niet als minister in een kabinet zitten? Jan Dat is goed. De tennissusjes met welke achternaam zijn allebei uitgeschakeld op Roland Garros? Williams. Goed. Prins Willem-Alexander zegt zich nu te schamen voor het gooien van wat op Koninginnedag? De wc-pot. Dat is goed. President Obama heeft zich de woede op de hals gehaald. Van, van welk land bij de uitreiking van de Medal of Freedom? Pas. Dat is Polen. Volgens wetenschappers is het aantal acute hartstilstanden de afgelopen tien jaar in Zuid-Limburg gedaald. Door welk verbod? Roken op de werkplek. Dat is goed. Welk land heeft de Nederlandse diplomate Jeanette Albeda uitgezet? Pas. Syrië. Welke term mag Alpro van de rechter niet meer gebruiken voor haar zuivelproducten? Plantpower. Joghurt staat hier. Hoeveel jaar celstraf heeft Charles Thelen gisteren gekregen 50. van het internationale strafhof? Dat is goed. In de dierenpark is afgelopen zondag een jongen wat geboren? Geen idee. Oerang Oetang. Wat is dit jaar het goede doel van de 3FM Actie Series Request? Pas. Kindersterfte. De onderzoeksraad voor de veiligheid gaat de botsveiligheid van wat onderzoeken? Dat is goed, een advocaat moest gisteren zelf voor de rechter verschijnen. omdat hij een regisseur had uitgescholden. Wat had hij de regisseur genoemd? Flapdron, Sukkel, de gaykrant krant lanceerde gisteren een nieuwe app. die wat moet voorkomen? Homogeweld. En dat is goed, die laatste tellen we nog mee. want de vraag was in de knal gesteld. Maar de vraag is, zijn het er twaalf? Want die moesten we hebben om over de tachtig heen te komen. Heb je mee zitten tellen? Net niet? aan, denk ik net niet is inderdaad net niet, man. Elf zijn het Ja, ja. jammer. Dus je komt op 77. Uh, ik denk dat uh, die meneer van maandag uh, de billen weer ietsje ontspant op dit moment. Uh, ja nee het is, uh, Hij blijft geloof ik de lijst aanvoeren. Uh, dus het betekent dat jij het normale prijzenpakket meekrijgt. Kaarten voor beeld en geluid. Lunchradio, de mok en de lunchbox. Helemaal leuk. En een goede reis terug naar Amsterdam. Ja, Dank je wel. Uh, wij melden ons zometeen uh, weer... En dat doen we met uh, een reportage, want uh, in Utrecht heb je het Wilhelminopark, uh, een prachtige buurt daar. Daar wonen allemaal mensen die ja, erg uh, bezorgd zijn over het voortbestaan van de bloemenwinkel daar in de buurt. En die zijn een actie begonnen om die bloemenwinkel gewoon overeind te houden. Het is echt nog zo'n uh, één-vrouws bloemenzaak. Ja, hij heeft veel last van concurrentie, natuurlijk, van de grote ketens. En de, de wijk wil nu dat uh, die bloemenwinkel daar gewoon blijft. Daar gaan we straks over praten. Uh, dat wil zeggen, we hebben onze verslaggever daarheen gestuurd. En die heeft daar een mooie reportage gemaakt. Een geurige reportage. ruikt uh, gewoon goed. Dat allemaal, zometeen na het NOS Journaal.